De zaak kwam aan het rollen door een video op internet. Daarop is te zien hoe de vier lachend en onder het maken van spottende opmerkingen over neergeschoten taliban-strijders plassen. Afghaanse president Karzai spreekt van een volstrekt inhumane daad. Ook hij wil dat de mariniers gestraft worden. Nederlanders die in Duitsland wonen en frauderen met een uitkering kunnen voortaan sneller tegen de lamp lopen. Minister Kamp heeft daarover een verdrag gesloten met Duitsland. Door koppeling van bestanden kan fraude makkelijker worden opgespoord. Het gaat bijvoorbeeld om mensen in de bijstand die verzwijgen dat ze in Duitsland werken of daar een huis hebben. Het verdrag moet omgekeerd ook Duitsers aanpakken die in Nederland werken en fraude plegen. Zo'n 5000 Nederlanders met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en enkele tienduizenden AOW'ers wonen in Duitsland.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 Scholen en sportverenigingen kunnen zich weer aanmelden voor kaartjes voor de bekerwedstrijd Ajax-AZ. Ajax wilde er in eerste instantie 14.000 weggeven, maar er was zoveel animo dat die kaartjes al snel op waren. We zijn bij Ajax met man en macht zijn we bezig om uh, zoveel mogelijk stewards bij elkaar te krijgen. We willen voor deze wedstrijd natuurlijk de alle tijden dat de veiligheid van de bezoekers gewaarborgd is. En daar zijn stewards voor nodig. En uh, die hebben we weer gevonden. En zodoende kunnen we weer mensen op de tribune kwijt. Het is nog onduidelijk hoeveel kaarten er nu beschikbaar zijn... maar de club waarschuwt dat het aantal beperkt is. Bij de bekerwedstrijd Ajax-AZ volgende week donderdag... mogen alleen kinderen tot 12 jaar en begeleiders het stadion in. De wedstrijd moet worden overgespeeld... omdat een ajax fan AZ-keeper Esteban had belaagd.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 De langste filers staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoetewoude 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. A20 richting Gouda voor Knopert de Bresseplein 4 kilometer. En op de A15 Europoort Rotterdam bij Spijkenisse 4 kilometer.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 VPRO, Villa VPRO, Ger -Jochems. Welkom terug bij de Villa met zo dadelijk klinkende munt. Ons wekelijks economiepanel. Maar eerst aan tafel Fred Stroobans. En dat is onze Europa-beoopachter, Watcher. Fred, er komt weer een Europese top. En die zal voor een belangrijk deel in de teken staan van een zogenaamd verdrag. Maar dat is de vraag ja. of het dat is. Wat de. Lidstaten ertoe moet brengen om zich disciplineer ja. te dragen wat betreft hun begrotingen. Ja, dit, de, de, dit, het is de voortzetting van dat filmpje dat we in december... Hè, 5 of 6 december uh, gehad hebben. Nou, uh, op 30 januari maakt Herman van Rompuy een soort tussenstand op... en dan roept hij alle staats- en regeringsleiders in Brussel weer bij elkaar... van ver staan we. Van Rompuy de president van ja, de Rompuy? Ja, en de bedoeling is dan dat tegen 1 maart uh, dit nieuwe verdrag rond uh, moet zijn... Maar dat valt nog allemaal te bezien. Want uh, gisteren uh, kregen we een mailtje van Guy Verhofstadt. De liberale leider? Ja, van het Europese parlement. En die zegt van, uh, ja, kijk wat er nu op tafel uh, ligt. Dat is ongeveer het derde ontwerp. Is unacceptable. Ja. Uh, onacceptabel voor de leden van het Europese parlement. Want en, er gaat te weinig dwang vanuit naar de lidstaten. vertellen. het. Nou wat ja, zijn de belangrijkste ja, kijk, dingen die uh, niet in orde zijn? Uh, voor ja, wat, uh, wat volgens hem, zij willen natuurlijk het Europese parlement. wil niet dat de staats- en regeringsleiders apart akkoorden met elkaar afsluiten die buiten de Europese wetgeving vallen, want het heeft het Europese parlement daar eigenlijk ook niks aan te zeggen. Zij vinden dat alles wat daar op papier staat op een bepaald moment in de Europese wetgeving terecht moet komen, want dan, en dat zijn de drie instituties, kan de Europese Commissie, het parlement en de lidstaten daarmee, dan kunnen ze daarmee aan de slag. Zij zijn heel erg bang, dus het Europese parlement, die gelukkig nu een voet tussen de deur gekregen heeft, het Europese parlement is heel erg bang dat zij dus buiten de instituties om die staatsrecht een onderrondje bij elkaar gaan sprokkelen. Dat wordt dan een compromis tussen Duitsland en Frankrijk. En dan moeten de anderen zich dan maar aan aanpassen. Er mm is -hmm. dus nog een ander probleem natuurlijk dat Groot-Brittannië niet meedoet. Het is dus ook compleet asymmetrisch. En 26 van de 27. En sommigen zijn ook bang dat het alleen een akkoord voor de eurozone wordt. En dan al die bijvoorbeeld die nieuwe lidstaten in, in Centraal-Europa... komen daar dan buiten te vallen. Bijvoorbeeld Polen en dergelijke. Dus het, het parlement denk ik zal wel willen dat er... dat of of misschien eisen van Van Rompuy ook dat hij er toch uh, naar streeft dat op langere termijn dat allemaal in de wetgeving uh, terechtkomt. Oké, okay, in de wetgeving terechtkomt, het gaat er ook om wat komt er dan in de wetgeving ja. terecht. En er zitten een aantal zwakke punten in, volgens de Liberalen. Vertel, uh, welke nou ja, kijk, de, de, we hebben al een heleboel wetgevingen. Die uh, six-pack, mm -hmm. Die is nu geactiveerd in, uh, in december. Er zijn al vijf landen op de vingers uh, getikt. Uh, eigenlijk is alles daar al geregeld om ervoor te zorgen dat uh, de zich aan die begrotingsdiscipline houden, dat hun schulden ook worden afgebouwd. Nou, en die staats- en regeringsleiders hadden dan ideetjes van ja, we moeten een gulderegel regel uh, in, in, de, in de grondwetten van al die landen inschrijven. Dat wil zeggen dat je dus in je wetgeving inschrijft dat je begrotingsevenwicht uh, nastreeft. Mm -hmm. Nou, daar zijn problemen mee. Dat wordt nu uh, blijkens uh, draft nummer drie, hè? dus ontwerp nummer drie, wordt dat uh, af, afgezwakt. Men is heel erg bang, uh, uh, vooral het Europees Parlement, als je het buiten de bevoegdheid trekt van de Europese instituties, ook de Europese Commissie. Ja. En de lidstaten gaan er zelf mee aan de slag, dat weer een onsje wordt, en dat de ene het wel mag en de andere het niet mag. Ja, ja. Nu is er al uh, van uh, regeringsleiders, of regeringsleiders van, van uh, regeringsmensen, is er van diverse kanten al uh, bezwaar gemaakt tegen zo'n soort optreden van de Europese ja. Commissie. Ja. We hebben bijvoorbeeld een Waalse minister. Ja, nee, dus van vanochtend België. Op de, in, in België op de Franstalige radio zat de heer Paul uh, Magnet. Hij is uh, prominent minister in de regering, upcoming man, uh, in Wallonië, ja. rechterhand uh, van Die Rupo. En, en hij wees eigenlijk op het democratische gat hè, dat er nu ontstaat. Want kijk, je krijgt dus, kijk, als die Europese Commissie ook... alle macht in handen krijgt, de begrotingen kan, kan controleren... ook kan zeggen van ja, dit mag je en dat mag je uh, niet. Of je dit of dat moet je aanpassen in, uh, in je begroting. Dan zegt Paul Magnet, zei vanochtend, kijk... Uh, deze Europese Commissie is A, hè, die is ultra-liberaal. Uh, die heeft een politiek uh, gezicht. En uh, zij gaat nu beslissen, maar zij heeft die uh, democratische legitimiteit uh, nog niet. Nee. Want kijk, een, een gewoon kabinet als Nederlands kabinet een, een stringent bezuinigingsbeleid voert. En de kiezer gaat dan niet mee akkoord, kan in principe de kiezer het kabinet naar huis sturen. Ja, maar de, de Nederlandse kiezer zo. of de Belgische kiezer kan nee. de Europese Commissie niet naar huis sturen. Nee. Laten we even naar Paul Magnet luisteren. Ja. La commission de Europese discipline commissie zo zegt die moet zich dus wat terughoudender opstellen omdat ja. zij die democratische legitimiteit nog uh, niet heeft. En het aan de Staten overlaten van hoe zij die begroting in orde brengen, dat moet die commissie ons op dit moment, zolang die democratische legitimiteit daar niet is, uh, niet in onze plaats. Nee, krijgt hij medestanders met zo'n mening? Nou ja, weet je, uh, vergeet niet dat in het Europees Parlement uh, de socialistische fractie, minus de PvdA in Nederland wel, de delegatie, maar uh, de overgrote meerderheid van de socialistische fractie in het Europees Parlement heeft uh, die uh, six-pack ook niet goedgekeurd. Op, mm -hmm. op, op één wet na en een van hun argumentaties... het is dus even tweede wat van, vanochtend, tweede dingetje wat Manjet vanochtend... op de RTBF-radio in, uh, in België zei. Uh, Manjet heeft ook kritiek op de inhoud. En de socialisten in het Europees Parlement... hebben ook uh, kritiek op de inhoud. Die vinden dat er veel te veel nadruk gelegd wordt... op bezuinigen en veel te weinig op investeringen. En Manjet op de Franstalige Radio in België... haalde vanochtend ook grote economen zoals Stiglitz en Kroegman... Paul Kroegman uh -huh. in Veen de Staat aan. Die zeggen als de Europese Commissie... Hiermee doorgaat belanden we in 15 jaar recessie. Laten we nog even naar Maniette luisteren. Aujourd'hui, les plus grands économistes disent ça. Les Paul Krugman, les Stiglitz, les, les prix Nobel disent la commission se trompe, elle est en train de préparer 15 ans de récession. Il faut absolument qu'elle ouvre les yeux, qu'elle s'enlève ses œillères néolibérales et qu'elle ait une vision beaucoup plus pragmatique de l'économie européenne. Nou, dat is heel duidelijk. Ja. Als we hiermee doorgaan, hè, dan komen we 50 jaar lang in een recessie uh, terecht. Zo zegt hij. Ja. Kijk, en dat heeft ook met die, met die democratische legitimering uh, van doen. Want stel nou dat besluiten die de Europese Commissie neemt fout blijken te zijn. Wie is dan verantwoordelijk in Europa? Precies. Dat is het probleem. Ja. Oké, okay, we gaan even ons uh, panel hierop laten reageren. En ik stel ze eerst eventjes voor. Lex Hoogduin. Hij is voormalig directeur van de Nederlandse Bank. Hij is inmiddels hoogleraar monetaire economie. Naast hem zit... Jan Maarten Slachter en hij is directeur van vereniging effectenbezitters. En daarnaast zit weer André Meijnemer en hij is economisch journalist van de NOS Lex Hoogduin. Dat verdrag wat er zogenaamd ligt, uh, dat zit vol met gaten qua dwang om de lidstaten een begrotingsdiscipline bij te brengen. En wat er ligt, wat afgezwakt is, dat wordt ook nog eens zwaar bekritiseerd op de manier zoals we Paul Magnet hebben gehoord. Als je dit bij elkaar optelt dan denk je, dit gaat helemaal nergens heen. Nou, dat, dat weet ik niet. Uh, ik vind wel dat uh, de Europese, uh, het Europees parlement... Uh, terecht aandacht vraagt voor wat er, uh, wat er aan de hand is. En ik denk ook dat het voor landen als Nederland... Uh, eigenlijk heel goed uh, zou zijn om uh, zich, zich aan te sluiten... bij een aantal van die bezwaren uit het Europees parlement. Want de vraag die eigenlijk voorligt... of een van de belangrijke vragen die uh, voorliggen is... inderdaad, wie gaat die verdergaande begrotingscontrole uitoefenen? Is dat uh, een groepje landen... En eigenlijk dan Duitsland en Frankrijk. Of gebeurt dat uh, op uh, centraler niveau en uh, denk, door de, de Europese, Europese instituutie? En ik vind, ik vind dat het laatste zou uh, moeten. Ik vind ook dat het in het verdrag uh, dan uiteindelijk mm. ingeschreven moet worden. Waar ik het wel weer mee eens ben uh, met het commentaar... is dat uiteindelijk uh, moet, moet hier ook politieke integratie volgen. Want uh, als je die macht ook echt gaat leggen... op het Europese uh, niveau... dan moet daar ook controle, uh, ja. controle zijn. Dus dit verdrag kan wat mij betreft... Uh, dat moet inderdaad... Moet, moet die rol bij de Europese Commissie gaan uh, leggen. Maar dat is het, moet het begin zijn van een ja. proces. En wat betreft de inhoud... ja, ik, ik heb zelf die teksten niet gezien. Maar ik, ik, heb, ik hoor inderdaad ook hier en daar... dat de, de teksten worden afgezwakt. En dan raken we van de regen in de, in de drup. Uh, ja. Dus gewoon het vastleggen... Het kan wat er niet. in dat uh, six-pack ja. uh, staat, dat nog wat verankeren in nationale wetgeving, dat is heel ja. goed. Maar als het gebruikt wordt om wat af te zwakken, ja, dan gaan we weer verkeerde ja, kant op. Ja, maar te slachten, het tekent zich gewoon af. Een onderrondje, wat Fred net zei, een onderrondje tussen de regeringsleiders weer. En dat is wat er toch al die jaren verkeerd gegaan is, zeg, zeg men. Nou ja, tot op zekere hoogte is dat natuurlijk onvermijdelijk. Want zo'n uh, nieuw verdrag, uh, zeker als dat niet... In het kader van de EU kan worden gesloten. Want het Verenigd Koninkrijk doet inderdaad niet mee. Nee. Uh, is natuurlijk in eerste instantie een verdrag tussen regeringsleiders. En dat moet dan vervolgens uh, door nationale parlementen worden, uh, worden geratificeerd. Dat, dat, dat, dat is nou helemaal niet anders. Nee. Uh, ik denk ook dat, uh, dat je zo ook die democra democratische legitimatie moet, uh, moet zien. Uiteindelijk worden al die regeringsleiders natuurlijk wel weer nationaal gelegitimeerd. Ja. Uh, dus ik zie dat. Uh, ik, ik denk dat het probleem. Je moet dat vervolgens natuurlijk inderdaad wel uh, weer verder gaan verankeren zoals Hoogtijn ook zegt. Um, maar um, ik vind het een beetje te, uh, te, te, ja, te paniekerig eigenlijk. Ja, ja. Maar die legitimatie, andere Meijnema, waar Jan Maart het over heeft... Dus typen het probleem ook, want waarom willen ze niet tot zo'n verdrag komen? Omdat een aantal lidstaten, die moeten zo'n verdrag door een parlement jagen... en dat moet dan niet zomaar een meerderheid hebben van de helft plus één... maar een, een behoorlijke meerderheid die je nodig hebt om een grondwet te wijzigen. Want dat is iets wat ze trouwens veranderd hebben. Hè? De bedoeling was om, om begrotingsdiscipline in de grondwet te verankeren... en dan moet je door een aantal landen, er uh, moet een referenda zelfs gehouden worden. Dus het is goed te begrijpen dat het allemaal niet zo gaat, toch? Ja, nee, het is bijzonder ingewikkeld. Je hebt natuurlijk het zijn 26 kikkers in een kruiwagen. En achter die 26 kikkers zitten nog eens een keer honderden miljoenen mensen... in al die lidstaten die ook allemaal mee moeten zeg maar, in het hele verhaal. Nou. En dat is natuurlijk gewoon de nachtmerrie van, van de mensen in Brussel... dat uh, je kunt daar iets besluiten en vervolgens je achterban uh, kwijtraken... en eenzaam voor de troepen vooruit lopen maar je merkt nu al de voorbije weken en maanden dat men het met z'n 26 al niet eens eens raakt. Nee. Dus laat staan dat het zo eenvoudig zou zijn om de rest nog mee te krijgen. Nou, dus Gelukkig geluk is wel dat dat six-pack, dus die, maatregelen, die, die nieuwe maatregelen, dat werkt. En de, de commissie is daar ook voortvarend mee bezig. Dus er worden wel stappen de goede kant op Opge ...opgezet, maar uh, ja, rond dat verdrag... Het dat... is ook in toeval dat de commissie heel snel vijf landen eruit gehaald heeft. Kijk uh, jongens, uh, we spelen kort op de bal... ...en uh, die hele sixpack, die werkt nu. Ja, ja. Nou, ja en ik ja. denk dat het ook goed is om te laten zien... ...dat het, dat het was ook mooi op papier, om te laten zien dat dat in de praktijk uh, kan werken. Maar de grote vraag is, als het er echt op aankomt... ...als bijvoorbeeld Frankrijk uh, een probleem is... Ja. ...of Duitsland, uh, uh, want dan, dan, dan ben ik toch ietsjes minder... Uh, optimistisch en luchtig dan Jan Maarten zei. Kijk, dan zal toch weer de neiging zijn om het met elkaar uh, dan wat af te dempen. En als je dan een onafhankelijke partij hebt in de uh, vorm van de commissie, dan wordt dat moeilijker. Nee, nee, ja. dat en daarom dat, is het wel belangrijk, denk dat, ik. Dat, toch. dat, dat dan vind dan ik nu ook. Want uiteindelijk uh, uh, komt dat voort, moet dat nu eerst voortkomen uit de overeenstemming tussen de regeringsleiders. En dat, dat, kan, dat moet natuurlijk, inderdaad, dat ben ik mee eens, bij de commissie worden gelegd. Want je gaat nu koehandel krijgen. Ja. En iedereen is nu op dit moment heel stoer, nu je midden in de crisis zit. Maar ja. een eindje verderop, inderdaad, als het gaat om Frankrijk... dan zul je natuurlijk zien dat, daar, dat, dat men daar gaat schuiven. Maar hier, dat hebben we hier al heel dus, vaak gezien. Ja, maar hier zitten dus heel fundamenteel uh, Franse ideeën achter... die eigenlijk in het hele Europese integratieproces uh, steeds spelen. Frankrijk gebruikt Europa steeds om zijn eigen macht... Te vergroot, ja. om de korte de bocht te zeggen. En dat, dat, het model is dus steeds verder gaan de stappen naar Europa. Maar eigenlijk steeds op een manier dat Frankrijk aan de knoppen blijft zitten. Ja. En hier zou je daar een trendbreuk in moeten krijgen. Dus het is heel fundamenteel. Even nog over Frankrijk dan. Want uh, Frankrijk is een groot voorstander van die. Uh... Belasting op financiële transacties, de Tobin-tax. Uh, veel landen zijn daartegen, Engeland met name, want dat gaat hun heel veel geld kosten, namelijk omdat zij een groot financieel centrum hebben in Londen. Uh, dat Sarkozy wil dat doordrijven, gaat hij zijn zin daarin krijgen? Ik hoop het niet, uh, want ik denk dat het een, een, een heilloze uh, belasting is die uiteindelijk ons, waarmee we onszelf uh, in de voeten uh, ja. schieten. Ik, ik kan me niet voorstellen dat de Engelsen daar aan meedoen, dus het effect ervan zal zijn dat de uh, handel. Uh, naar Engeland uh, verdwijnt. Uh, en als, het, uh, als je het hier uh, wel voor een deel je transacties houdt, ja, dan worden ze duurder. En sommige transacties worden ontmoedigd. Hmm. En dat zijn niet alleen maar transacties die je eigenlijk niet wilt hebben. Je kunt heel moeilijk transacties ja. maken tussen goed en slecht. Jan, maar van, slecht. Van, uh, is slecht, slecht of goed voor aandeelhouders dit? Nou, uiteindelijk is het, uh, komt rekening, moet je de ook goed bedenken... komt rekening terecht bij, uh, bij partijen die niet even makkelijk uh, een andere weg kunnen kiezen. En dat ja. zijn over het algemeen de particuliere beleggers, de eindbeleggers. Ja. Uh, die, die betalen die, uh, die rekening. We betalen zeker zijn allemaal de rekening... want het wordt dus iets duurder om transacties te doen op de, op de financiële markt. En dat is uiteindelijk slecht voor de liquiditeit. De volumes op de uh, handelstromen op, op de financiële markt. Uh, maar je zult zien dat professionele partijen, die willen natuurlijk eigenlijk raken... zowel hedge fund, uh, high frequency traders... Ja. Die we verzinnen gewoon een andere route, eh, zodat ze het niet zullen, niet zullen hoeven te betalen. Ja. Ja, ja, dus die, die soep wordt niet zo heet gegeten, andere meiden, maar ben je het eens? Nou, het is natuurlijk een speeltje vooral van, van de achterman van de landen zelf. Men ja. wil dat de banken bloeden. Uh, ja. Voor de door hen ons aangedaande crisis. En dat is, zeg maar, dan het instrument geworden. Of het. het ja. uh, ja. Dat dat gewoon doorberekend wordt, dat vergeten ze dan even. Nou ja, dat, ja daar staan we nauwelijks bij stil. Ik bedoel ook vermogensbeheerders ja. en, en pensioenfondsen. hebben we al gezegd: dit gaat als 5 tot 10% rendement kosten. Dus 5 tot 10% minder uh, pensioen, bijvoorbeeld. Ja. ja. Dat is allemaal heel vervelend. We gaan eens even naar een wat structureeler probleem. Uh, en dat treft, want Lex Hoogduin, je, want we hebben afgesproken, we zeggen hier aan tafel. In een groot artikel in de Financiële Dagblad uh, waarschuw je ervoor dat de, het optreden van de Europese Centrale Bank de grenzen van zijn eigen bevoegdheden aan het overschrijden is. Daarmee aan het overschrijden is. Leg eens even uit wat hij doet en waarom dat zo slecht is. Nou, de Europese Centrale Bank zit in een spagaat, uh, denk ik. Er uh, is dus, uh, onrust op de financiële markten. Uh, banken vertrouwen elkaar uh, onvoldoende. Uh, de ze lenen elkaar reden. geen geld om die reden? Ja, en dat, dat komt uh, voor een heel groot deel omdat ze uh, niet zeker weten... of de obligaties die die banken uh, in bezit hebben van landen als Italië... en Spanje noem allemaal maar op hun waarde behouden... of die landen uiteindelijk toch niet uh, ja, daar uh, een wanbetaling op uh, gaan, uh, gaan doen. Daardoor functioneren dus de markten niet. Uh, en dat kan... Uh, ja, uiteindelijk tot grote financiële onrust uh, leiden. De ECB uh, heeft daar heel veel last van en voelt zich gedwongen in te grijpen. Hij heeft uh, voor uh, maar liefst drie jaar uh, leningen verstrekt aan 523 banken... Uh, voor bijna 500 miljard ja. euro. Dat is, uh, maar waarom, dat is, dat, is, om, waarom uh, is dat slecht? Dat is uh, slecht omdat het uh, voor een deel... het lost het onderliggende probleem niet op... En dat onderliggende probleem is, is dat wantrouwen over. worden die schulden wel netjes uh, afgelost? Dat lost het dus niet op. Ja. En tegelijkertijd. Uh... Hindert het het werken van markten. En leidt het er ook toe dat banken verslaafd kunnen raken aan dat makkelijke ECB-geld. Ja, want ze, krijgen, en, ze kunnen heel goedkoop geld lenen bij de, de ECB. Die lenen ze daar weer weg. Krijgen, een klein percentage, maar het is wel zeker. En van een collega bank ben je leven niet zeker. Dus dat is het gevaar. Andere en het gevaar, het gevaar is dus ook ja. dat je banken die aanvankelijk best gezond zijn... dat die verslaafd gaan raken aan dat goedkope ja. ECB-geld. Als het ware lui worden. En daardoor zelf ook niet meer vertrouwd worden door, uh, door andere banken. Zodat het probleem ja, ja. Van, die, van, van de ongezonde banken ja. zich verspreidt. Even andere mijnen, maar waar het, de, waar het aan uh, doet denken is: je hebt een enorme dorst. Je zit op zee in een roeibootje en je gaat zout water drinken. Is even lekker, maar daarnaast sterf je helemaal van de dorst. Ja, nou, dat is het probleem is dat het heel uh, erg goedkoop is en erg lang duurt. Uh, en wat Lex ook zegt, dat is natuurlijk ook maar evident: dat je banken die in problemen zitten eigenlijk helpt voet in leven houdt, terwijl ze eigenlijk niet levensvatbaar zijn... of ja. door de markt worden uitgeoverroeld. Uh, Draghi, de president van de ECB, die zei vanmiddag wel op zijn persconferentie... Uh, dat degenen die dat geld stallen bij de ECB... nog niet dezelfde zijn als de leners. Ja. Dus dat er wel degelijk van dat geld dus in de markt komt... en ja. dus deel gaat uitmaken van de reële economie. Er wordt iets mee gedaan, niet ja. alleen maar gestald. Ja, Dat kan zo zijn, maar het zal er waarschijnlijk niet één op één zijn van... Uh, 500 miljard eruit nee. en 500 miljoen... even nog. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, iedereen was afhankelijk zeer blij dat de ECB het deed. Er was wel wat kritiek. Uh, uh, aan wat leeks Hoogduin zegt. Maar uiteindelijk kan het niet anders. Maar nu lijkt het wel of er een andere klimaat aan het ontstaan is. nou Er is, er is altijd wel veel, veel kritiek geweest. en uh, de, de ECB zit natuurlijk gewoon... in een buitengewoon lastige positie. Er worden eigenlijk dingen van haar gevraagd... Uh, waar ze helemaal niet voor, voor is. Ja. En, uh, uh, en, en je ziet dat ze daarmee mee, mee, mee worstelen. En dat ze dan nou gewoon maar, niet doen... Mijn indruk is dat, uh, en ik, ik wil dus iets meer sympathie hebben voor de ECB dan, dan, dan, dan nu klinkt. Uh, mijn indruk is dat, dat, dit, dat dit is gebeurd om uh, uiteindelijk die Europese uh, lidstaten te steunen. Wat de, de ECB niet rechtstreeks mag doen. Uh, het is vandaag goed gegaan, redelijk goed gegaan met de veiling van uh, Italiaans en Spaans uh, staatspapier. Uh, en ik... Het zou zomaar kunnen dat, uh, dat er wat, wat arm op de ruggen zijn, uh, zijn gedraaid bij bankiers. in ruil voor dit goedkope, goedkope geld om mee te doen met die, uh, met die veilingen. Zodat toch via de achterdeur uh, uh, dit probleem enigszins uh, gemanaged wordt. totdat het inderdaad op politiek niveau uh, is, uh, is, is opgelost. Ja. Uh, dat, is allemaal, dat is speculatief hoor, maar ik heb toch de indruk dat dat er ook, uh, ook een beetje achter zit. Ja, ja. Nou, nou, ik. ik, ik, ik ik ben het ermee eens. Ik zei ook, de ECB is in een spagaat. Als de ECB het niet zou hebben gedaan, zou er een risico voor grote instabiliteit in ja. Europa zijn. Maar wordt het toch een noodfonds trouwens? Hoe zit dat, ja, dat, dat is het probleem: ja. uh, dat noodfonds. Uh, kijk, de ECB is met dit soort maatregelen uh, begonnen in mei 2010. Met het idee van dan geven we de regeringsleiders even de tijd om te doen waar Jan Maarten Slag is nu ook nog weer een keer tijd ja. voor geeft. En dat gebeurt maar steeds nee. niet. Dus we hebben een noodfonds. Dat is te klein. Uh, dat is niet flexibel genoeg. En dat doet nee. in feite uh, niets. En... Ik, ik wil even raad snel door naar iets anders. Want dit lijkt een groot probleem. En, maar dan komt er volgens sommige mensen nog een veel groter probleem op ons af. André Meijema, in China dreigt de hele vastgoedmarkt in elkaar te donderen. En dan kan iedereen thuis denken, nou, uh, so bleeding what, dat is een eind weg. Maar... Eenzelfde crisis in Amerika heeft wel gezorgd dat wij nu in de problemen zitten waarin we zitten. En als China in dat soort problemen komt, dan zijn de problemen nog veel groter. Want allerlei wereldwijde toeleveranciers in de huizenmarkt, wat een motor is voor een economie, die vallen dan ook om. En dan zijn we nog veel verder weg van huis. Lijkt het of is het te inktzwart, André? Nou ja, China wordt natuurlijk volwassen stilaan. Hè? We noemen nog steeds een opkomende markt. Maar het is natuurlijk een markt die behoorlijk uh, aan de weg timmert... razendsnel groeit, groot wordt... en met dat groot worden ook allerlei um, trekken krijgt... van een, van een volwassen ja. normale economie... En er zitten soms ook gewoon dat soort enorme luchtbellen in. Ik bedoel, ja. Laten we wel weten, die hele vastgoedsector in China... is natuurlijk ongelooflijk opgeblazen. Maar gaan we dat op. ook zo meemaken... als sommige mensen wel in hun uh, ergste, zwakste, zwartste dromen schetsen? Nou, ik weet niet of het direct die kant op gaat. China is natuurlijk een land met ongelooflijke reserves. Uh, heeft dus enorme buffers. Uh, dus als daar de boom klapt en banken in problemen komen... en noem maar op, dan is er wel een overheid die behoorlijk... Uh, een zak geld heeft om, om het allemaal op te vangen. Ja. Maar het kan natuurlijk voor de, voor de mensen zelf... Eh, en voor al die ondernemers en bouwers en gaan ze om door... Eh, kan het een geweldige dreun betekenen. Maar hoog Hoogduin, de, de wereldwijde industrie, staalindustrie... ik noem maar wat, Axo Nobel gaat minder verf verkopen... en zo kan je een hele, hele rij maken. Is het niet een rij domino die aan het omvallen zijn? Nou, ik, ik denk dat het inderdaad een belangrijke uh, ontwikkeling zou zijn... als het daar uh, echt misgaat. Uh, om, om maar eens wat te noemen, de, de enorme stijging van, van de grondstoffenprijzen die we de laatste jaren hebben gezien, en eigenlijk nog steeds... met, met mm -hmm. olieprijzen boven de 100 dollar. Ja. Terwijl een groot deel van de uh, ontwikkelde wereld uh, kwakkelt. Dat komt vooral omdat die opkomende economieën zo hard groeien. Als daar even een kink in de kabel komt... ik denk niet dat het proces definitief wordt onderbroken... maar als er even een kink in de kabel komt... zal dat vergaande consequenties hebben... voor die grondstoffenmarkten. En dat, dat waait het weer uit over allerlei andere uh, markten. Dus ik denk dat we dat niet moeten onderschatten nee. Maar, dus, Jan Maarten straks moeten wij China gaan helpen? <laughs> maar we moeten, we moeten ook niet uh, doen alsof dit een soort uh, tweede... Uh, Amerikaanse huizencrisis uh, uh, is. Bedoel, het, probleem is dat, het probleem daarmee was... Nu dat het helemaal verknopt was... Met het, met het internationale financiële stelsel... via de derivaten... Um, en de kredietverzekeringen, dat, uh, mijn indruk is dat dat, bij, dat, dat in China helemaal niet, uh, niet speelt. In ieder geval niet als het gaat om de verknoping met de internationale uh, financiële, financiële markten. Dus op die manier kan de, dobbel, kan de, de dominee-spel niet, uh, uh, niet, niet vallen. Maar wel via die grondstoffen natuurlijk. Grondstoffen, maar uh, goed, wat goedkoper ja. grondstoffen, dat is natuurlijk ook weer voordelig in bepaalde opzichten. Um, dus dat heeft wel meerdere kanten. Ja, en er loopt ook wat lucht uit, he, die grondstof. Het laatste half jaar zijn die prijzen al behoorlijk gedaald... naar meer normalere niveaus. Dus zo hard zal die klap niet aankomen. Ja, maar wat we nu normaal noemen, was natuurlijk een aantal jaren geleden... nog steeds uh, helemaal niet uh, het nieuwe uh, helemaal normaal. Niet helemaal. Ja. Ja. Maar het bent ook wel met, met uh, ja, maar het is van een andere orde... dan als er iets misgaat in Amerika... dat veel meer verknoopt is en groter is. Ja. ja. Ja, ja. Even het laatste nieuws is dat de ECB, de Europese Centrale Bank... de rente op 1% gelaten heeft. Dat, alles, dat is ook voorspeld door iedereen. Ja, uh, 1% voor rente aan andere banken die bij hun geld hebben. Is dat een goed iets? Uh, leg hoogduin, tot slot. Ja, ik denk dat dit... Uh, de, ja, dit was wel iedereen uh, verwacht. Ik denk dat het ook passend is op dit moment. Ja, ja. De hele rente is nu negatief. Hè. Je, je moet geld betalen in feite om je geld bij, bij, de, bij de ECB te stellen. Dus het is ja. uh, veel lager kun je ook niet. Maar nee, we hopen dat dat niet lang nodig blijft... Zo laag te houden zou ik zeggen. Oké, okay, dit was de villa voor vandaag. Maandag zijn we terug. Straks op Radio 1-journaal, Lucelle Carrasso. Goedemiddag, André Meijnemer. Die spreken wij zo meteen verder wat uitgebreid over, uh, over de ECB en de rente. We hebben nieuws over tandartsvergoeding voor kinderen, de uitspraak van de koningin natuurlijk, en hockeyliefhebbers. Die moet het bij de Olympische Spelen doen zonder de pingel van Teun de Noeyer en de strafkoorne van Take Takema. Bij ons zo de bondscoach over zijn besluit om deze twee vedetten uit het uh, Oranje Elftal te zetten. Dat na het nieuws van Renate Evers, half vijf. Radio 1 Het NOS-journaal.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 De Amerikaanse minister Panetta zegt dat de mariniers... die op dode taliban-strijders hebben geplast, gestraft worden. Hij heeft de legerleiding in Afghanistan gevraagd... om uit te zoeken wie de mariniers zijn. Een filmpje over de militairen staat op internet... en heeft tot veel ophef geleid. Fractievoorzitters uit de Tweede Kamer... hebben een bezoek gebracht aan de trainingsmissie in Afghanistan. Delegatieleider Van Beek zei dat de Kamerleden... veel respect hebben voor het werk van de Nederlanders. PVV-leider Wilders is om veiligheidsredenen niet mee geweest. En Nederlanders die in Duitsland wonen en frauderen met een uitkering... kunnen vanaf nu makkelijker worden opgespoord. De twee landen gaan bestanden koppelen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een bijstandsuitkering... die niet hebben gemeld dat ze in Duitsland werken of daar een huis hebben. En tot zover het nieuws van dit moment. ABB verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op donderdag. Er staat 25 kilometer file in totaal. Er zijn weinig opvallende files bij. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat tussen Echt en Roosteren... 2 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het wat drukker. voor Soeterwouden staat 6 kilometer. Op de A27 Gorkum richting Breda is een ongeluk gebeurd. Bij knopend Sint-Anderbos staat 2 kilometer file... en daardoor is de verbindingsweg naar de A58 dicht.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 Dat houdt bijwerking van geneesmiddelen scherp in de gaten. Dus ga naar mijnbijwerking.nl. Doen, Agnes Kant. Overtuigen zonder dat iemand het doorheeft. Onzichtbaar overtuigen.nl. Het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, een, een diepe Koninklijke zucht, valt die ook onder de ministeriële verantwoordelijkheid? Die vraag is actueel nadat koningin Beatrix vanuit Oman... lichtelijk ontstemd reageerde op de kritiek van de PVV... over haar hoofddoek in de moskee. Sommige tandartsen vragen meer voor een kinderbehandeling... dan verzekeraars willen vergoeden. En dat betekent een eigen bijdrage. Dat mag alleen niet, volgens de zorgwet. Toch gebeurt het sinds 1 januari en de vraag is wat het kabinet daarmee doet. De huizenmarkt in 2011 was slecht. 7 minder woningen verkocht en een gemiddelde prijsdaling van 4 Hoe hoopvol of misschien wel hoe pessimistisch zijn de makelaars voor 2012? We zijn vanmiddag op hun nieuwjaarsreceptie. Een opschudding in de Nederlandse hockeywereld. Twee vedetten gaan als international met pensioen gedwongen... Teun de Nooyer en Take Takema. Ze zijn verwijderd uit de selectie en gaan dus niet mee naar Londen. Het Radio 1 Journaal is er tot half zeven vanavond. Ouders die met hun kinderen naar de tandarts gaan, lopen de kans een flink deel van de rekening zelf te moeten betalen. Alle grote zorgverzekeraars, met uitzondering van Mensis, vergoeden maar een deel van de rekening. Hoe kan dat? Zorgredacteur Rinke van der Brink, ik dacht toch altijd dat alle kinderen onder de 18 jaar gratis naar de tandarts konden. Hey, inderdaad, toen de zorgverzekeringswet in 2006 van kracht is geworden, is er uh, unaniem door de Kamer besloten om de... Uh, tandheelkundige uh, hulp voor kinderen in die basisverzekering te stoppen... zodat dat voor alle kinderen in Nederland betaald wordt. De rest van de tandheelkundige zorg voor volwassenen... die zitten in de aanvullende verzekering. Dus dan kies je verzeker ik me, verzeker ik me niet. Gedachte was, kinderen kunnen niet kiezen... of ze een aanvullende verzekering afsluiten. Maar elk kind moet uh, naar de tandarts kunnen... want anders zouden arme kinderen daar niet komen en rijken wel. En dan krijg je een soort ongelijkheid die niet wenselijk werd geacht. Um, Per 1 januari is alles een beetje veranderd. De tandartsen mogen zeggen wat ze voor een vulling... een controle, uh, tandsteen verwijderen... en wat dan ook maar willen hebben. Uh, de een vraagt uh, voor een vulling 40 euro... de ander 80. En de verzekeraars zeggen van... nou, wij vinden dat het voor die vulling... eenvoudige vulling iets minder dan 40 moet kosten. Als je toevallig bij een duurdere tandarts zit... moet je het verschil zelf bijpassen. Men dacht eigenlijk, de Kamer dacht... want de minister had dat gezegd... dat dat voor kinderen niet zou gelden. Dus dat daarvoor gewoon... Bij de ene tanderts 65 vergoeds worden, bij de andere 40. Dat is niet het geval. Verzekeraars gaan die tarieven ook bij kinderen toepassen. En daarmee handelen de verzekeraars tegen de wet, die je net beschrijft. Ja, daar lijkt het wel op. Maar die verzekeraars zeggen heel terecht dat zij van de Nederlandse zorgautoriteit... en dat is degene die voor de minister dit soort regelingen uitvoert... dus zeg maar de uitvoerende arm van de minister... hebben zij toestemming gekregen om dit zo te doen. Dus de verzekeraars doen feitelijk niks wat niet mag... Ja, precies. Toch in praktijk is het tegen de wet. Want dan kan ik me niet voorstellen dat het kabinet hiermee akkoord gaat. Dat zal dan toch worden rechtgezet. Ja. Nou ja, de verzekeraars die zeggen steeds... wij willen dit absoluut doen en we zijn uh, rond gaan bellen. De hele Kamer is hier tegen. Uh, althans, de VVD wil niks zeggen, de PvdA heb ik niet bereikt... maar alle andere partijen zijn tegen. Zo'n dus Kamermeerderheid wil dat uh, blokkeren en zeggen dat het wel vergoed wordt. alles de kinderen, zorg voor de kinderen. Tans, voor de kinderen. Um, dat is niet eens nodig, want net toen ik hier naartoe liep... kreeg ik een mail binnen... Uh, uit San Francisco van minister Schippers, die zegt... Oh. dat gaat niet gebeuren. Ja, nee, ik neem, houd mij aan mijn gebeuren? toezegging in de Kamer... de mondzorg voor kinderen wordt volledig vergoed. En zij zei... Uh, als dit uh, de uitwassen zijn die bij dit experiment... met vrije tandartsprijzen gaan optreden... dan zijn we heel snel klaar met dat uh, vrije prijzen-experiment. Dan stoppen we daar gewoon mee. En dan legt zij tandartsen dus een prijs op. Een maximumprijs die ook de verzekeraars hanteren voor kinderen. Dan wordt het weer zoals het was... Er wordt eens per jaar gezegd, een vulling kost 35 euro. En dat is dan wat de tandarts in rekening mag brengen... en wat de verzekering moet vergoeden. Dit is nieuws en is een verhaal wat volgens mij deze uitzending nog een staartje krijgt. Rienke van der Brinken, dank je wel. Gemailed vanuit Francisco, San Francisco. Dan koningin Beatrix, die zit in het vliegtuig... op de weg terug van het staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten... en Oman, dat bezoek is voorbij. Vanochtend eh, was zij in Oman nog in een moskee... en na afloop van dat bezoek reageerde ze op de kritiek van Geert Wilders. De koningin zei dat het veronderstelde verband... tussen het dragen van een hoofddoek en vrouwenonderdrukking dat, dat onzin is. Menno Reemeyer volgde het bezoek in Oman en is daar nog steeds. Menno, de koningin beet van zich af in feite. We nemen aan dat dit niet spontaan was. Nee, nou, uh, ik denk het ook niet. Ze heeft het wel overwogen gedaan, denk ik hoor. Uh, het is aan het eind van het bezoek uh, een persgesprek altijd. En dan weten ze na week natuurlijk ook precies welke vragen er komen. Zeker als er ophef is geweest in Nederland. En ik heb ook begrepen dat uh, de Rijkspoorlichtingsdienst, die hier ook aanwezig was, dit scenario uh, heeft doorgesproken van tevoren met uh, premier Rutte. Ja, hoe stond ze erbij? Wat sprak er uit haar lichaamstaal? Ja, ze wilde het kwijt. Ze wilde er, er iets over zeggen. Ze ging er echt voor staan. Eerst nog rustig. Legde uit dat ze gehoord had dat je zo je respect betoont door je kleding aan te passen. Dat het heel normaal is om je aan te passen aan de religie in een land van zichzelf ze En dat ze daar geen problemen mee had en het graag had gedaan. Maar toen... toen ja, ja, even Tim. Toen werd er gevraagd of de hoofddoek geen symbool van onderdrukking was. Nou, toen was ze zeer beslist. Je zag het aan haar houding. De stem werd wat harder en ze zei... Uh, dat is echt onzin. Echt onzin pertinent, zo kwam ze over. Ze ging verder, vrouwen hebben hier, met een nadruk op hier, Oman, Emiraten, juist alle kans om zich te ontwikkelen. Nou, toen werd ze nog bijgevallen door prinses Maxima, die dat ondersteunde met wat cijfers. Twee derde van de studenten is vrouw en 70% van de nieuwe werknemers is vrouw. Je kon aan de reactie en houding van alle drie zien, want prins Wilhelm Alexander stond er ook bij, dat ze het er niet mee eens waren dat het hoofdje hier, en het echt over hier in de Emiraten en Oman, het was symbool van onderdrukking onderdrukking kan worden gezien. Ja, want voor de duidelijke men, nou, het is ons niet toegestaan als journalisten om haar uh, op te nemen, om haar sprekend op te nee. voeren. Hè? Je mag alleen citeren, maar het is duidelijk. Ja, nou eigenlijk nog zelfs alleen maar toeschrijven, maar uh, dit, dit was duidelijke taal. Ja, weet je of ze van tevoren nou hadden verwacht dat dit uh, politiek zo'n beladen bezoek zou worden? <laughs> ja, ja. Dat was een logische vraag. Hè? Was u verrast door deze ophef? Nou, als we het dan hebben over lichaamstaal en uh, hoe je iets duidelijk kun, kunt maken, uh, toen die vraag gesteld werd, slaakte de koningin echt een diepe zucht uh, <gif> uh, en, en, en zei ja. Waar word je tegenwoordig nog door verrast? Dat waren uh, toch wel redelijk de letterlijke woorden. Nee, uh, let wel, de koningin is altijd zeer scherp goed op de hoogte. En die weet echt wel dat als ze de moskee in loopt met een hoofddoek, dat ze dan in ieder geval de kans loopt. Namelijk op de kans loopt om daarop aangesproken te worden. Meneer Remijer vanuit Oman, waar de zucht van de koningin. Ging ongetwijfeld doorging door, ging door naar Den Haag voor de politieke reactie. Joost Vullings uh, hoe zou je die politieke reactie willen samenvatten? Nou ook hier werd gezucht, maar wel een terughoudende zucht, want de woordvoerster van de VVD, Brigitte van den Burg die wilde niet reageren, die zwijgt ze zit op de Antille nou ja, dat is op zich wel een, een merkwaardig argument om geen reactie te geven, want ook daar heb je een mobiel netwerk <hums> klinkt toch meer als wij willen onze vingers niet aan deze kwestie branden, nou ook de PVV zwijgt in alle talen, en het CD ja, heeft geen problemen met de uitspraken van de koningin. Uh, maar de Partij van de Arbeid, uh, bij monden van Jeroen Recour, ook aanwezig op de Antillen... die vindt de uitspraken wel politiek. Ik denk uh, dat, ze, dat ze zich toch, uh, toch wat geërgerd heeft aan, uh, aan de opmerkingen van de PCC recentelijk. En eigenlijk al een, uh, een hele poos. En zich toch niet goed door de premier uh, vertegenwoordigd voelde. En uh, toen zelf maar heeft bedacht uh, dat ze uh, dat, uh, dat te doen. De had... dus ik hoop eigenlijk dat de premier gewoon heel snel voor de koningin gaat staan. En hij gaat verdedigen. Ja, u vond het niet handig van de koningin? Het is een heel politieke uitspraak. En in Nederland hebben we het systeem van de, van, van de, van de ministeriële verantwoordelijkheid... waarin de premier verantwoordelijk is voor uitspraken van de koningin. En in die zin mag Rutte nu wel iets gaan uitleggen... wat natuurlijk niet helemaal in lijn is met wat dit kabinet tot nu toe zegt... en al helemaal niet in lijn met wat de gedoogpartner zegt... Dus nou ja, nogmaals, de taak aan de premier om de koningin nu te beschermen. Nou, Je hoort het, hij vindt het dus wel een politieke uitspraak... maar hij spreekt er geen schande van. En hij vindt dus dat Rutte Beatrix moet beschermen. Kortom, of geen reactie in Den Haag, of een uh, ja, milde reactie. En hij zegt, Rutte mag iets gaan uitleggen. Uh, nodig zij Rutte daar formeel toe uit? Met andere woorden, heeft hij hier dan Kamervragen over gesteld? Nee, dat heeft hij niet gedaan. Uh, toen vanmiddag dit gesprek werd opgenomen... ging Jeroen recouer van de PvdA er wel van uit... dat Wilders via Twitter heel snel de premier ter verantwoording zou roepen. Maar ja, dat is tot op heden niet gebeurd. Dus de conclusie is nu, uh, ja, enigszins opheven in Nederland en uh, discussie erover. Maar vooralsnog is er geen enkele partij die zegt, uh, we willen een kamerdebat En, en weet je waarom de PVV dat dan niet wil? Nee, dat kan ik alleen maar raden. Ik, ik kan me voorstellen dat Wilders zegt, ik heb uh, getwitterd dit weekend. Dat heeft veel effect gehad, de discussie is geopend. En om nou nog een debat uh, te vragen, uh, nou, laat ik dat maar niet doen. Het effect is er al, uh, de punten zijn alweer gescoord. Maar goed, dat is, dan verplaats ik me in hem en dat weet ik dus niet zeker. Nee. Nou, ik wil je toch even vragen, kun je dan... Die die handvraag beantwoorden, Joost, is dit inderdaad een politieke uitspraak geweest? Nou ja, de uitspraak van de, van de koningin valt eigenlijk uiteen in twee delen. De eerste is: een, ja, het dragen van een hoofddoek in een moskee is een teken van respect. Nou, dat heeft minister Rosentaal eerder deze week ook al gezegd. Uh, premier Rutte heeft vandaag kamervragen van de PVV erop beantwoord. Daarin zei hij dat weer. Dus dat gedeelte is, te zeggen, helemaal gedekt. Het tweede gedeelte is natuurlijk die uitspraak waarin ze zegt: ja, dat het, is dat het onzin is om het dragen van een hoofddoek te zien als legitimering van vrouwenonderdrukking. Nou ja, dat zou je natuurlijk wel als Politieke uitspraak kunnen bestempelen, omdat natuurlijk de PVV dat wel gewoon per definitie zo ziet. Maar goed, dan ga ik me even verplaatsen in premier Rutte. Stel dat hij volgende week toch een vraaguurtje of een debat naar de Kamer moet komen, dan weet ik zeker dat hij zegt: Ja, maar de koningin sprak nadrukkelijk over de landen die zij bezocht, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten. En volgens haar ja, is daar geen sprake van vrouwenonderdrukking. En wat die niet is, kan je dus ook niet legitimeren. Kortom, de koningin sprak niet over de hoofddoek in het algemeen, maar over de hoofddoekdracht specifiek in de landen die zij bezocht. En dan wordt het toch weer een ander verhaal. Jos Vullings Den Haag, dank je wel. En na later deze uitzending spreken we met Nicole Vever... jarenlang correspondent in het gebied over die vraag... waar is een hoofdroek wellicht uit te leggen als vrouwenonderdrukking. Later deze uitzending. Straks het nieuwe wirtschaftswunder maakt Duitsland populairder dan ooit. Op de Nederlandse wegen, dat houdt Edwin Gerrits in de gaten bij de AWB. Edwin? Er zaten 60 kilometer file in totaal. Dat is maar de helft van wat er normaal staat op donderdag op dit tijdstip. Er zijn wat opvallende files door ongelukken. Op de A12 Den Haag-Utrecht zaten voor knopen Lunetten... drie kilometer na een aanrijding. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is de linkerrijstrook dicht bij Lunetten. Op de A27 Gorkum richting Breda. Voor zien anderbos twee kilometer. Daar is de verbindingsweg naar de A58 richting Tilburg dicht. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook langs. Dit is het NOS Radio 1 journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Optimistische woorden vandaag van de topman van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi. Hij verwacht dat de Europese economie zich in de loop van het jaar langzaam zal herstellen. André Meijnema van de economieredactie. Goedemiddag André. Goedemiddag. Wat een optimisme. Waar baseert hij dit op? Nou ja, Hij wil natuurlijk vertrouwen uitstralen. Het is natuurlijk heel slecht als een bankpresident. Eh, voor het oog van heel de, al die landen hij gaat lopen roepen dat het allemaal heel erg slecht ervoor staat. Hij heeft ook dat zeg maar eh, een klein beetje afgezwakt in die zin. Hij zegt, ik verwacht, ik hoop... Dat de economie zich gaat herstellen. Het zal een lange weg zijn, langzame weg. In de loop van 2012, 2013 wordt ook nog een moeizaam jaar. Uh, want hij ziet wel behoorlijk wat tekenen over een, een verzwakkende economie om zich heen. Van uh, spanningen, uh, hoop onzekerheid. Uh, en het houdt allemaal niet over. Maar hij zegt uh, het is in ieder geval niet verslechterd. Ik zie hier en daar wat tekenen van herstel, bijvoorbeeld op de kapitaalmarkten. Ik zie je dan toch wat verbeteringen optreden. Nou, dat geeft de burger zeg maar moed. En dat geeft de ECB-president ook een beetje moed. En geeft dat ook de beleggers moed? Nou ja, in zoverre, dat men, je ziet veranderingen optreden. We vandaag moesten in Spanje en Italië geld ophalen. 22 miljard moesten ze verzamelen. Een hoop geld. Het ging vooral om kort geld. Dat wil zeggen korte schuld. Andere woorden, de horizon is vrij kort. En dan durven mensen nog wel. Als het zeg maar, voor een aantal maanden is, een jaartje, anderhalf jaartje... nou, dan durven wij wel ons geld erop te zetten. Vandaar dat er behoorlijk wat ingetekend werd. De rentes waren ook een stuk lager dan uh, een maand of twee geleden. Dus dat geeft de burger in die zin moed. En dat geeft Draghi ook hoop dat het misschien aan het keren is. Ze hebben natuurlijk vorige maand voor 500 miljard bijna geld gepompt in de Europese bankwezen. Hij zegt ervan, het is niet alleen maar geld dat die banken hebben ontvangen... en vervolgens nu weer bij ons parkeren. Want dat is ook... Daar was de angst voor, hè? Ja, hij zegt, dat is niet waar. De, de, de, de banken die het geleend hebben, zijn niet dezelfde banken... als die bij ons weer parkeren. Dus er gaat wel degelijk geld, tientallen, honderden miljarden... in de Europese economie. En misschien hebben banken dus inderdaad met dat geld ook die... Spaanse en Italiaanse schuld opgekocht. En daarmee helpen ze de problemen een klein beetje uh, oplossen. En zie je dan ook dat banken weer meer gaan, gaan lenen onderling? Nee, helemaal niet. Dat, oh. uh, dat, nee, dat, is dat even, was dat... toch ook de bedoeling ja, van het de, geld? Ja, precies. Maar dat heeft alles te maken met vertrouwen. Vertrouwen je elkaar nog een beetje? Het bedoel is dus een hoop geld. En toch kijken banken erg wantrouwend naar elkaar. En blijven ze dat kijken. is ook een zorg van Draghi. Want hij zegt ook, de hele interbankaire markt... He, dat het dat, dat, dat geldverkeer onderling, dat wil nog voor geen meter. Dus daar moet nog een hoop gebeuren. Maar dat hangt allemaal weer samen. Natuurlijk met welke oplossingen gaan wij binnen Europa... Bedenken voor de oplossing van de Griekse crisis... En voor de Italiaanse problemen die er zijn. Nou, als, zolang dat uit zich blijft, blijven al die banken die in die landen zitten. En met alle banken in andere landen die belangen hebben in die andere banken en andere landen ja, een beetje op hun geld en op hun handen zitten. Geen paniek op donderdag 12 januari. Heel voorzichtig optimisme. Mogen we het zo samenvatten? Ja, want het is ook maar een beetje opstarten met z'n allen natuurlijk. We hebben een ja, kerstvakantie nou, gehad. Het dus lijkt weer naar we te gaan daarom, zitten. En het in is weer vanuit kijken. Nee, <laughs> Hoera, het wordt een mooi jaar. André Meijnenma van de Economie Redactie. Een <tiedacht> ander mooi nieuws. Althans, misschien, we hebben heel lang gedacht dat er alleen leven is op aarde. Maar er zweven veel meer bewoonbare planeten rond in het melkwegstelsel dan we dachten. Misschien wel, houdt u zich vast, zo'n 10 miljard. Die conclusie durven sterrenkundigen te trekken. Op een bijeenkomst doen ze dat in Amerika. Frank Israel, goedemiddag. Goedemiddag. U zit in Leiden. U bent hoogleraar sterrenkunde aan de sterrenwacht daar. Um, ja. Volgens mij gaat het maar om één planeet waar je dan denkt dat is misschien een ander leven. Maar 10 miljard bewoonbare planeten? Ja, dat moet je natuurlijk wel afzetten tegen de 200 miljard sterren in ons melkwegstelsel. Dus we praten nog steeds maar over 1 op 20. <laughs> nou ja, 10 miljard. Uh, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, dan moeten we ons bij voorstellen dat dat planeten zijn... die uh, ongeveer de grootte hebben van de aarde... en die een afstand hebben tot de ster waar ze omheen draaien die uh, dusdanig is dat daar een aangename temperatuur heerst. En uh, met aangename temperatuur bedoelen we dan een temperatuur... waarbij water vloeibaar kan zijn. En op basis waarvan durven deze uh, mensen in Amerika die conclusie te trekken? Nou, het is een, uh, het is een uh, statistisch resultaat. Het is een extrapolatie van uh, waarnemingen die met uh, verschillende uh, middelen... telescopen op aarde, maar ook telescopen in de ruimte zijn gedaan... en waarbij we dus bij een, uh, een flink aantal sterren toch langzamerhand... inderdaad uh, aanwijzingen hebben gevonden, overtuigende aanwijzingen hebben gevonden... dat daar planeten omheen draaien. En als je nou de beperkingen van die waarnemingen in, uh, in oogenschouw neemt... en als je gaat kijken welke fractie van alle sterren we nou bekeken hebben... en wat het resultaat daarvan is, dan kom je extrapolerend tot dat getal van 10 miljard. Ja, want in die visuele beperking zit natuurlijk ook de beperking... dat je het niet met eigen ogen hebt kunnen aanschouwen. Nee, het is erg lastig om een planeet uh, bij een andere ster direct te zien. Uh, in een uitzonderlijk geval lukt dat wel en ik denk dat over 10, 20, hooguit 30 jaar we dat uh, routinematig zullen kunnen gaan doen. Maar op dit moment is dat erg lastig en moeten we dus het bestaan van planeten op een andere manier afleiden. Bijvoorbeeld doordat de planeet die om een ster heen draait die ster een beetje heen en weer doet bewegen of bijvoorbeeld omdat een planeet die om een ster heen draait... af en toe in de gezichtslijn tussen ons en die ster inkomt... en dan het sterlicht wat verzwakt. Want definiëren is uh, leven volgens jullie opvattingen. Het leven zoals wij kennen op deze aarde... is natuurlijk niet per se het leven zoals het ergens op een, op een, op een planeet... op miljoenen lichtjaren van ons verwijderd uh, zou kunnen bestaan. Nee, nee. Uh, als, we, als we het over leven hebben... dan denken we natuurlijk al uh, heel gauw gemakshalve... ...aan uh, leven, ja, zoals uh, mensen en dieren en, uh, en planten. Maar als je op aarde gaat kijken, dan is eigenlijk het grootste deel van alle levende materie... ...dat zijn micro-organismen. Er zijn verschrikkelijk veel meer micro-organismen dan uh, grotere beesten. En Die micro-organismen zijn uh, wat simpeler van bouw... ...en die bestaan al heel lang in allerlei uh, vormen. De aarde is al uh, een paar miljard jaar uh, bewoond door uh, micro-organismen. Eerst en vooral de zee, maar later ook het land... Terwijl uh, ja, uh, grote zoogdieren bijvoorbeeld uh, toch niet zo gek, zo gek veel meer dan uh, nou, 50 tot 100 miljoen jaar bestaan. Ja, ik heb, ook be ik heb ook begrepen dat de sterrenkundigen in Amerika uiteindelijk de precieze kleur van het melkwegstelsel hebben vastgesteld. Ja, ja. En? Dat, uh, dat was, uh, wat was het ook alweer? Paars. Het was wit, <lacht> wit? nee het is wit, uh, maar dan... Wit op de manier van uh, versgevallen, heel fijn korrelige sneeuw, beschenen door uh, de zon nadat hij een uur op is of een uur voordat hij onder is. Wat, die zijn we, wat, zijn, <laughs> wat zijn we mooi hè? <laughs> ja, dat is heel prachtig. Ja. Het nieuws van die miljarden planeten, uh, heeft dat bij u tot grote verrassing geleid of is dit eigenlijk wel de bevestiging wat u al lang weet? Niet helemaal. Het is, uh, kijk, zo n, zo n, zo n, als u mij 15, 20 jaar geleden had gevraagd: uh, wat is de kans dat er planeten bij andere sterren zijn? en wat is de kans dat daar leven op is? dan had ik u aangekeken en gezegd: Nou, oh, heel klein. Ja. Nou, dat idee hebben we dus echt helemaal moeten herzien. En uh, ja, dat getal wat we nu hebben, van tien, als, als u mij een jaar geleden nog gevraagd had, had ik gezegd: van, Nou, laten we het niet overdrijven, uh, 10.000, 100.000. Maar 10 miljard, dat is voor mij ook wel een erg groot getal. Nou, weet u wat, meneer Israël, hoogleraar Sterrenkunde en de Sterrenwacht in Leiden. We gaan nu over een half jaar bellen. Misschien hebben we dan wel contact. Wie weet. Dank u wel. Met veel genoegen. Dag. Marco Voef, onze weerman. Goedemiddag. Zegt die kleur wit, die ken je wel, die net werd beschreven. Ik krijg er helemaal zin in, inderdaad. <laughs> ja. Ja. Ja, ja. En we kunnen verhuizen naar een andere planeet. <laughs> dat vond ik eigenlijk ook wel een, een aantrekkelijk idee. Spier. Zeg, een behoorlijk straffe wind vanochtend heeft Tim overdiek op de fiets ervaren. Zo. Ja, inderdaad. Nou, dat klopt ook wel. Ik, ik, toen, toen hij tegen mij zei, dacht ik van, nou, misschien overdrijven we een klein nee, beetje. Nee, dat is een beetje een pastische uh, Nee, het, het, het, maar hij heeft ook echt gelijk gehad, hoor. Toen stond hoor boven dat land een, een vijf, soms zelfs een zes boven voor. Dat is uh, een vrij krachtig tot krachtig wind. En voor boven land is dat echt veel. Uh, in de kustgebieden nog iets meer wind. Een harde wind, windkracht 7. En vooral in het noordelijk kustgebied windstoten van 80, 85 kilometer per uur. Dat was vooral... Vanochtend het geval. Inmiddels is de wind gedraaid. Vanochtend stond er een zuidwestenwind, nu is die noordwest geworden en nu begint de wind ook duidelijk af te nemen. Hebben we alleen langs de kust nog een krachtige wind, wind 6. en in het binnenland is de wind meest matig. En ja, je merkt hem nog wel, maar ik denk dat de moeite om er tegen in te fietsen toch duidelijk een stuk minder groot geworden is. En dus die koude lucht die komt langzaam Nederland binnen. Inderdaad, want de windrichting is dus inderdaad veranderd naar noordwest en dat betekent dat de heel zachte lucht inmiddels ons land aan het verlaten is. Het is overigens nog steeds te Zacht voor de tijd van het jaar, ook morgen. Eh, met temperaturen van zo'n 7, misschien 8 graden. Waar normaal het een graad of 5, 6 is. Dus eh, wat dat betreft is het nog steeds te zacht. Maar die daling van temperatuur gaat wel door. Want in de loop van het week einde komen we zelfs onder die normale waarde terecht. En dat is dan met name op de zondag het geval. Als het overdag een graad of 4 is. En in de nacht naar zondag gaat het zelfs een paar graden vriezen. En dan hebben we toch eindelijk een klein hey, beetje winter hey. in ons land. Marco Vroep, helemaal duidelijk. Dankjewel. Dan Duitsland. Duitsland is flink populairder geworden. Het gaat economisch goed daar en dus willen veel mensen daar een graantje van meepikken. Dat merken de aanbieders van taalcursussen. Christine Jansen van het Goethe-instituut. Goedemiddag. Goedemiddag. Want u heeft ook meer cursisten gekregen die Duits willen leren? Ja, dat hebben we echt uh, erg gevoeld het laatste jaar. Dat we toch uh, ruim 20% meer uh, cursisten hadden die Duits wilden leren. En wat zijn dat voor mensen die zich melden? Nou, er zijn verschillende mensen. Er zijn soms mensen die gaan gewoon met pensioen. Dan zouden aan het nadenken om misschien naar Duitsland te gaan verhuizen. En, uh, nou, heel populair is bijvoorbeeld Berlijn. En er zijn ook studenten die in Duitsland een uh, semester gaan studeren. En er zijn ook mensen die gewoon op de Duitse arbeidsmarkt terecht willen. En, en welke banen zijn dat dan? Het nou, zijn verschillende sectoren. Het zijn natuurlijk ook Nederlandse bedrijven die, na, uh, die uh, meer samen willen werken met Duitse bedrijven. Dat is bijvoorbeeld... Voor duurzame energie, het geval, of voor architecten, of voor beleggingen. Er zijn verschillende sectoren en uh, het sterkste is het nog een, uh, voor piloten op dit moment. Omdat piloten die uh, aan de slag willen, die vinden in Nederland nog nauwelijks een baan. En in Duitsland zijn ze echt op zoek naar piloten. Nou, en, en daar wordt Duits gesproken. Is de voertaal in de luchtvaart niet Engels? Ja, dat is zeker Engels. Maar het is zo, als je bijvoorbeeld uh, wilt solliciteren... het is een zware sollicitatieprocedure... en dan wordt op de meeste luchtvaartmaatschappijen geëist... dat uh, piloten het Goethe-certificaat B2 hebben. Goed En zo melden zij zich uh, bij u en nog een, uh, een flink aantal andere mensen. Christine Jansen van het Goethe-instituut, dank u wel. Ja, geen dag. Dag. dag. Hulporganisaties moeten doorgaan met het neerzetten van noodwoningen in Haiti. Er zijn de komende jaren namelijk nooit voldoende permanente huizen beschikbaar voor de vele daklozen. Dat zegt Giovanni Cassani van de Internationale Organisatie voor Migratie, IOM. Twee jaar na de aardbeving vinden veel hulporganisaties dat ze niet langer bezig kunnen zijn met pure noodhulp. Een bijdrage van Hans-Jan Medersen. Je ziet ze overal staan in Port-au-Prince, de honderden tentenkampen. Al hebben ook veel families inmiddels een houten noodhuisje. En velen zouden er zo een willen hebben. Maar toch is Kees de Gier, eigenaar van een houtzagerij in Port-au-Prens... met een van zijn laatste bestellingen bezig. Ja, Dit zijn huisjes van 18 naar 20 vierkante meter grondoppervlak. Wat uh, vaak is echt... meer is volgens mij dan heel veel huisjes aan tot nu toe hebben. Uh, ik denk het wel. Omdat heel veel situaties hebben ze een kamertje van uh, 2 bij 3 meter. Daar ja, slapen er dan 5 mensen in. Daar slapen er dan 5 mensen in of zo. Ja. Uh, wij zijn bezig met de laatste contracten. Twee jaar na de ramp dan mogen we toch verwachten dat uh, de noodhulp uh, gedaan is en dat we nu uh, bezig gaan met uh, permanente hulp en uh, hulp op lange termijn en constructieve werkzaamheden. Volgens Giovanni Cassani van de internationale organisatie voor migratie houden veel hulpverleners zich ten onrechte vast aan hun eigen wetmatigheid dat je je twee jaar na een ramp niet meer richt op noodhulp. Er is een politieke verschuiving naar permanente reconstructie, Maar permanente reconstructie, helaas, hoewel het de beste en favoriete optie is, is ook extreem duur en erg time Maar permanente oplossingen zijn duur en komen er veel te langzaam. En dus probeert Kassani de organisaties te overtuigen vooral toch door te gaan met de houten noodwoningen. Intussen is voor een beperkte groep ten bewoners wel degelijk een goede oplossing gevonden. Een aantal kampen in de stad is ontruimd naar de daklozen een huurhuis kregen toegewezen... met daarbij een jaarhuur cadeau. Burgemeester Paran van een van de deelgemeenten waar dit gebeurd is... zou graag ook de rest van de parken zo wegkrijgen. Maar dat zal niet snel gebeuren. Het probleem is dat je een huurhuis hebt, een goede huis. En dat betekent tijd om een goed huis te vinden. En ook, het is een beetje moeilijk voor hen... To in the center of Goede beschikbare huizen vinden, zeker in deze overbevolkte stad, is bijna niet te doen. En dus worden veel kampen op den duur mogelijk wijken. Vooral nu blijkt dat veel toegezegd hulpgeld nooit is overgemaakt. De wereldwijde economische crisis helpt daar ook al niet bij, denkt Kassani. Hij kan alleen maar hopen dat deze tweede verjaardag van de ramp de donoren van Haiti weer een beetje wakker zal schudden. Het gaat te slecht in Haiti om het land nu alweer te vergeten. Ik hoop dat dit anniversaire een kans zal zijn voor de regering en de mensen buiten Haiti te herinneren dat dit uh, nog steeds een land is dat grote behoeften heeft en veel moet Nog veel moet er gebeuren. Haiti, alweer twee jaar na die verwoestende aardbeving. Zo na vijf zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan hebben wij contact met Washington. Er is uh, gereageerd. Op het filmpje met de Amerikaanse mariniers in Afghanistan. Op dat filmpje is te zien hoe zij over lichamen van de omgekomen Taliban-strijders plassen. U begrijpt, die reacties zijn ook niet mild daarop. Ook hebben wij contact met de Nederlandse fotograaf die gisteren in Syrië een aanslag overleefde. En hockeycoach van As vertelt waarom hij Teunenoijer en Takema... -Take niet meeneemt naar Londen, naar de Spelen. Tot zo, na vijf zijn we terug.